De Tweede Kamerfractie van het CDA beslist dinsdag over het lot van Mauro. Daarna wordt er gestemd in de Tweede Kamer. Het weer veel bewolking, vanuit het zuiden ook wat zon. Het wordt 18 graden, morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal ruim 20 kilometer file. Het meeste daarvan wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat daardoor 3 kilometer bij Blarikum. En verderop, uh, nee, die file is inmiddels weg, zie ik. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht wel nog een file voor knoop en lunetten. 2 kilometer daar. Verderop tussen Bunnek en Maarsbergen, 3. Bij Rotterdam op de A20 tussen knoop en plein en Rotterdam Centrum, 3. Op de A50 van Arnhem naar Os, 4 kilometer file tussen de knopen de Valburg en Ewijk wegwerkzaamheden. En ze zijn ook aan het werk in Duitsland en daardoor staat er een lange file op de A76 van Geleen naar Aken. Tussen Simpelveld en Akencentrum, 8 kilometer. Verkeer richting Duitsland kan voorlopig beter de grensovergang via Venlo kiezen. En dat is dan over de A67 en de Duitse A61.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. Goedemiddag, Opium vanuit de Amstelvoyer in Carré. Bent u in de buurt, komt u even langs. We hebben leuke dingen. We hebben onder andere Kim Hoorweg die nog uh, twee nummers ten gore... Of één nummer. Even dat weet ik niet meer. In ieder geval, ze gaat nog spelen en zingen. Dat is het belangrijkste. En we geven drie cd's weg van Kim. Ook leuk. Blijf aan uw toestel. Uh, wilt u reageren? Dat kan opium met avro.nl of uh, hashtag uh, opiumradio via... Twitter, of Hans Opje mag ook via Twitter. Uh, drie gasten aan tafel. Bert Luppers die gaat morgen in première met het, uh, bij het OT. Het onafhankelijk toneel voorheen. Dat heet er, tegenwoordig gewoon OT, hè? Ja, OT, maar ja, onafhankelijk sneeuw. Dus, daar prima. komt het vandaan, Rotterdam, ja. Ja, muziektheatervoorstelling How Late It Was, How late, van James Kelman, bewerkt tot Men of Mood. Ik heb je boek voor je liggen. Ja. Heb je dat ook helemaal, nou, zit het stuk gelezen dat nou, is een leuke vraag. Ik heb hem uh, natuurlijk helemaal gelezen. Dat, uh, dat hoort bij de voorbereiding ja. in het Nederlands. Ja. Want uh, de uh, originele versie is ook een beetje in Schots geschreven. En daar kom je heel moeilijk doorheen. Ik heb het geprobeerd, ik heb het uh, hardop gelezen. Maar dan wordt het heel mooi. Maar ik uh, begrijp er niks van eigenlijk. Ik heb, uh, de, ik uh, heb me bij het Nederlands gehouden. Heel goed. Schots en schreef. Dan dan Lins ook aan tafel. Die uh, heeft drie films. Waaronder, uh, ik, ik zeg ten maar het is vast Tintin. Kuifje of gewoon. Kuifje. Wat zeggen de Amerikanen dan? Geen gezeur. Ik och, weet niet. Tintin. Tintin. Steven Spielberg. En nog twee andere films gaan we het straks over hebben. En Jean-Marc van Tol die heeft uh, een prachtige serie bij de VPRO gemaakt. Beeldverhaal. Vanavond de eerste aflevering waarin uh, je de Nederlandse scene uh, gaat bekijken. Uh, de autobiografische strips. Ja. Had je nou zin om, om, om je eigen Fokker en er ook nog in te verwerken? Of heb je dat uh, nog nee, maar buiten nee, weten? Nee, ik heb uh, Fokker en eigenlijk heel erg uh, erbuiten gelaten. Alleen ja. heel soms noem ik ze wel eens omdat het tot blijkbaar op mijn voorbeton ligt van nu dan. <laughs> ja. Oké, okay, straks uh, meer. Uh, maar eerst even iets anders. Want uh, uh, ja, deze week of gisteren eigenlijk ik ben bekend dat. Uh, uh, ja, een beetje uh, rapperoer, iedereen in musical land. Want de musical, de producers, die afgelopen zondag in première is gegaan... dus een week geleden, die moet misschien na dit weekend alweer stoppen. Ondanks lovende recensies loopt de kaartverkoop niet goed. Ik heb uh, musical, musical recensent uh, Jacques Dancona aan de telefoon. Goedemiddag, Jacques. Ja, dat ben je lekker snel. Goedemiddag. Ja, hoe kan het nou gebeuren dat een week na de première... zo'n voorstelling van uh, Mark Fein, de producent, dat hij al moet stoppen? Ja, e e Mark zegt, ik heb hem gisteren gesproken en vanmorgen nog even gesproken... Jeef, weet je, mijn geld is op. Ik hou al weken de bal in de lucht. Mm -hmm. Het is een hele dure productie, 71 mensen zijn erbij betrokken. 23 op het toneel. Een man of tien in de bak, prachtig orkest. Een schitterende productie. Ik heb het genoemd, de musical hit van het jaar. Ja. Vijf sterren, ja, wie ben ik? Maar ook Patrick van Haanweg van de Volkskrant. Dat ja. dol enthousiast, allemaal goede recensies. Het is ook een pracht voorstelling. Waar hebben we het over? De, de producers, 2001 in première op Broadway... Ik ik denk dat ik pas een jaar of vier, vijf geleden dit musical heb gezien. Er was niet in te komen in New York. Maar goed, het is gelukt. En dan zie je een. Gitterende voorstelling, die heeft daar 12 Tony Awards gepakt en ja. 2500 voorstellingen gedraaid. Het is een uh, heel gek spektakel. Dat was in 1968, ben denk ik, dat die film uitkwam, de producers van Mel Brooks. Ja. briljant ja. idee om een wat gechochten, een beetje Joodse musical producent. Uh, een idee te laten hebben om een musical te maken die een hopeloze flop gaat worden. En dan blijkt het een succes te worden. En dan blijkt het een ja. enorm succes En worden. op Broadway en het... wel, maar... maar ja, de leading song is dan, waar is het goed gegaan? Ja, maar waar is het nou fout gegaan, Jacques? Waar is het fout heeft, gegaan? Heeft uh, Mark Vrij misschien iets te, te, te ruim uh, gefinancierd? Of juist te, te, te krap? Hij heeft een waanzinnig mooie grote productie gemaakt. Ja. Zoals ik al zei. Het is een echte Broadway-show. Met decors, met zeven vrachtwagens die mm -hmm. voor het theater staan. En in de tien, elf grote theaters van Nederland... Uh, staat die productie uh, vijf tot meer avonden per week. En... Het publiek wil niet. Het publiek kent die musical niet. Het publiek weet niks van de producers. Het publiek heeft het, geen geld meer misschien, is dat het? Het publiek heeft misschien ook wat minder geld te besteden. En Mark zegt, ik ben geen Sinterklaas, die kaartjes kosten 50 euro, dat is niet eens echt veel. En ik ga ze niet voor 25 aan de man brengen. Nee. Uh, wat kunnen we doen? Hij zegt, uh, dit is een noodkreet en dit is geen publiciteitsstunt collega's steunen hem wel, maar natuurlijk niet met geld. Er is niemand die zegt van nou ik ga die musical even overnemen. En dan is het toch interessant om te bedenken dat Joop van der Ende en Erwin van Lampa... die de rechten al heel veel jaren ja. hadden van de producers, hebben besloten om die musical toch niet uit te brengen. Hm. En daardoor zijn de rechten weggevallen en heeft Mark Fijn gedacht, dat ga ik doen. Dat is een ja. topshow. Maar niet Hij voor niks is dus dat, show, dat maar ze maar het maar. niet ik gedaan hebben. Ik wil er niet heen. Nee, nee. en het, blijkt dus, het ook dat, blijkt dus ook, ik wil niet vervelend zijn, maar dat de invloed van de recensenten heel erg klein is, hè? Ja, uh, kennelijk wel, althans op dit formaat nog wel. Ja. Om nou onmiddellijk maar te zeggen. Kijk, Mark zei: Als ik 500 kaartjes per dag verkoop, dan uh, gaat het allemaal prima. vind ik het allemaal prima, maar dat gebeurt dus niet. Ook niet in mijn stad uh, Groningen. Groningen. Nee. Uh, daar hebben ze nog met een uh, actie. Uh, gaan ze zo meteen werken? Hm. Niet gelag geld terug. Maar daar staat hij vanaf 16 november. Maar eerst is het de vraag of kan je doorgaat. in Breda uitspelen, kan die ja. hele naar Nijmegen halen. Wat gaat er gebeuren? We moeten het afwachten, Sjaak. Aanstaande uh, maandagochtend wordt bekend of de musical doorgaat of niet. De producers is sowieso dit weekend nog te zien. Gaat dat zien, zou ik maar dan maar zeggen. Hey, ik heb hem niet gezien, maar jij wel. En je vond hem mooi in Breda. En ik daarna hopelijk mooi, dus... Ik vond hem geweldig. Dat een bedoel top ik. Show van de laatste jaar. Ja, Dus nog door het hele land, hopelijk daarna. Voor meer informatie en kaartverkoop kunt u kijken op www.musicaldeproducers.nl dan, dat heet dan. Uh, we spreken elkaar, maar we zijn helaas, helaas, helaas niet optimistisch. Nee, dankjewel, Jacques Dancona. Live muziek dan, ze staat weer klaar met haar geweldige band, die uh, we ook nog even voorstellen. Erwin Hoorweg op de piano, elektrische gitaar, Tim Eenmaal, drums, Salle de Jong en Bas Mikpauwen. Hier is Kim Hoorweg met Why Don't You Do Right. Kim Hoorweg met Why Don't You Do Right. En zoals de bassist uh, 18 minuten geleden Mick Power al uh, twitterde... met Kim Hoorweg bij Opium Radio Check It Out. Nou, hartstikke mooi. Kim zit inmiddels aan tafel. Fijn dat je er bent. <laughs> ja. uh, geweldige cd. Kim Hoorweg ook met die band die ik even niet genoemd, maar daar heb ik een reden voor. Uh, je zegt dat je met dit album wil laten horen uh, wie je echt bent... Maar ja, dan ga je wel nummers van iemand anders. Van Peggy Lee ga je, ga je zingen. Ja, maar ik ben geen. Ja, we zijn niet een coverband. En we hebben nee. niet alle covers, zeg maar, echt behandeld als dat het. We hebben ze niet zo gedaan zoals Peggy Lee's deed. Mm -hmm. Het is puur een inspiratiebron voor mij geweest. En uh, ik heb me door haar laten inspireren, maar ik probeer niet als Peggy Lee te zingen. En Benjy probeert dan zeker niet als haar als Benny Goodman te klinken of nee, zo. Nee. Dus het is uh, ja. allemaal ja. helemaal ons eigen ding. Met allemaal hele te gekke arrangementen. Dus, ja. Uh, ja. En wat maakt Peggy Lee zo bijzonder voor jou dat je, dat je haar uh, graag wilt uh, doen? Um, ja, sowieso hoort zij thuis in het rijtje van allerbelangrijkste zangeressen van de vorige eeuw, denk ik. Voor iedereen, of je nou jazz zingt of niet. En... Uh, ja, zij, zij vertolkt echt. En dat vind ik heel bijzonder aan haar. Tegenwoordig moet je altijd zongteksten opzoeken. om te verstaan wat iemand zingt. <lacht> en uh, nou dat hoeft bij haar echt niet. Alles komt kaart aan. en uh, je verstaat alles. Ze fluistert het bijna in je oor. En ja, ik vind dat helemaal te gek. Daar kan ik heel veel van leren. Zij heeft me laten zien dat teksten echt de meerwaarde zijn van als je een zangeres bent... dan heb je mooie teksten en al helemaal... al die standards die zij zingt, dat ja. zijn ja. pareltjes. Ja. Dat zijn allemaal hele mooie liedjes. Ja. Het, is een, het is een heel mooi album geworden. Uh, uh, ik ga even zeggen dat je... Uh, uh, even kijken hoor, vanaf 18 november treed je weer op. Onder andere in Alkmaar en Tilburg. Meer informatie en tourdata Check www.kimhoorweg.nl en dan die drie cd's. Com. Oh, oh, dat ja, staat een keer. Uh, drie cd's gaan we weggeven. Uh, een heel, heel simpele vraag. Hoe heet de begeleidingsband op de derde cd van Kim Hoorweg? Dus hoe heet de begeleidingsband? Dus die band van Ar Ar Angelo Verploegen. Meer zeg ik niet. Opium.karree.nl Als u het weet. Drie cd's geven we weg. Dus, hè? Hoe heet de begeleidingsband op de derde cd van Kim Hoorweg? Opium.karree.nl Goed. Dankjewel, Kim. Ja, dankjewel. Dat was ja. Uh, dan ga ik met uh, Jean-Marc praten over die serie die vanavond te zien is. Uh, beeldverhaal, uh, de eerste aflevering. Je reist van Japan tot België, van Amerika tot Groningen... om alle uithoeken van de, van de strip te verkennen. De kijker reist gefascineerd mee... en leert alles over de wonderlijke wereld van het beeldverhaal. Wat, wat wil hij eigenlijk met deze serie laten zien? Ja, hoe, in, hoe interessant strips zijn. Ja. <laughs> Want dat, dat is nodig. Nou, nee, maar het is in ieder geval leuk om te laten zien... dat er achter de strip die je kunt lezen in de krant of in een uh, boek... dat daar stripmakers zitten... En... Uh -huh. Ik ben eigenlijk al mijn hele leven gefascineerd door die stripmakers eigenlijk. Uh, toen ik uh, jong was, woonde ik naast een uh, buurmeisje dat uh, nichtje was van Fred Julsing. Dat was een tekenaar die bij uh, Marte Toon tekende. En toen, toen zag ik opeens dat er echt een stripmaker was achter zo'n strip. Uh, ik dacht eigenlijk altijd dat Suske en Whiske door een fabriek werd gemaakt ja, of zo. Ja, ja. En ja, het zijn uh, uitingen van menselijke uh, ja, denkbeelden en gedachten en herinneringen... En dat zie je uh, in verhalen en dat is heel erg interessant, mm -hmm. vind ik. Ja, het is lastig natuurlijk om, om Strip uh, uh, in, in beeld te brengen. Want wat, wat laat je dan zien? Laat je de tekenaar aan het werk zien? Of, of, uh... Nou ja, dat, we proberen in iedere aflevering weer iets nieuws te doen. Iedere aflevering is ook afhankelijk van het onderwerp heeft een beetje een andere vorm. Bijvoorbeeld als wij naar Japan gaan, dan ja, de, manga, uh, de manga aflevering. Ja. Dan uh, gaan we dus voor Japan, dan is het ook veel verstilde momenten, maar ook gewoon de grote stad. En dan zie je wat voor invloed die strips op de cultuur hebben. Hmm. Nou, dat is, dan is het veel minder interessant om daar uh, echt uh, die, die tekeningen in beeld te hebben. Want wij hebben als Europese stripliefhebbers, lezers. Uh, niet heel erg goed beeld wat manga nou precies is. Dus ik probeer dat wel te laten zien, maar dan uh, vooral aan, uh, door daar uh, ja, zo nu en dan uh, mensen over aan het woord te laten. Aha. Maar bijvoorbeeld vanavond is een, de eerste aflevering... die gaat over autobiografische strips. En uh, daarin wordt ook getekend iemand die ziet uh, hoe bijvoorbeeld uh, Floor de Goede... Uh, een tekenaar die zich, uh, zichzelf afbeeldt, hoe hij ja. zichzelf tekent. Ja, heel simpel. Heel ja, en ja. Ik spreek bijvoorbeeld ook met, uh, dat vind ik heel erg leuk... Uh, die aflevering heet Jan Jans en de Kinderen. Iedere aflevering noemen we naar een, uh, ja. een groot bekend stripfiguur. Maar dat wil niet zeggen dat die hele aflevering daarover gaat. Maar ik spreek nadat ik Jan Kruijs heb gesproken met Gerrit de Jager... Um, en die, dat doen we bij het huis waar hij ooit de familie doorzonder ja, heeft. Ja, mooi fragment mooi is dat. Ja, in Lelystad. Ja, te gek. Ja. ja, dat is gewoon heel erg leuk. Jullie ja, bellen dan ook aan met de huidige bewoner. Die weet dan niet dat die, dat die strip ja. daar ooit is ontstaan. Nee, die wist dat niet. Nee, dat is ja, heel ja, grappig. Echt heel grappig, ja. En overigens ook, uh, uh, uh, Gerrit vertelt dan ook later in zijn eigen studio... Uh, dat hij een beetje problemen kreeg met zijn dochter... Uh, nadat hij een verhaal over haar had verwerkt in de strip Susje. Even, even luisteren. Ja. Op een gegeven moment was er een, een, een gag waarbij het ging over dat zij een ongeluk had. Heel hard met haar hoofd van de stoel viel. En dat ze naar het ziekenhuis moesten. En dat het allemaal goed afliep. En dat het toch nog een leuk uh, voorval was. Wat ook echt gebeurd was. En toen liet ik dat aan haar zien. Zei: Ik heb het allemaal opgetekend. Nou, ze was heel beteuterd en ook echt licht beledigd. Ze had in ieder geval zoiets dat je minstens even kunnen vragen aan mij. Of je wat, iets wat over, echt zo over mij gaat, toch maar in zo'n blad zet. En dat zegt natuurlijk ook wel iets hoe dicht die strip bij de waarheid zit, want het is ja, volkomen herkenbaar. En wat zei je toen tegen je dochter? Ik heb mijn excuses aangeboden. Ja, mooi, hè? Ja, ja. Ik weet niet wat hij nou weer gaat zeggen tegen zijn dochter, tegen India. Ja, ja. nou, er zijn heel veel Nederlandse tekenaars die, die dus geen enkele moeite lijken te hebben... om hun zielenroerselen uh, in, in hun eigen strips uh, neer te leggen. Ja, in hun strips, kijk, op papier mm -hmm. gebruik je een poppetje om dat te doen. Uh, dus je neemt een soort afstand van je eigen zielenroerselen. Je kijkt dus eigenlijk altijd naar een poppetje dat beweegt... En dat praten en zo. En dat, daar zit een, een bepaalde afstand in. Uh, en dat is ook wel interessant voor autobiografie. Arne Groenberg heeft een, uh, een essay erover geschreven. En die zei, van, ja, daardoor kun je eigenlijk nooit precies uh, iemand zijn ziele hoerselen zien. Mm -hmm. Terwijl ik denk dat dat juist de mogelijkheid is ja. om daar dichtbij te komen. Ja. Is het overigens nou typisch Nederlands, de, deze vorm van strip? Nee, autobiografie nee? Nee, helemaal niet. Ja. Hij, hij, ontstaat, hij is echt ontstaan bij... Uh, men zegt dat het bij Art Spiegelman, hmm. Maus. Oh ja, Maus natuurlijk. Ja. Zo'n ja. stripper, in, uh, hij het heeft over het, uh, verleden, het, oorlogs, het verleden, het uh, ja, verleden van zijn vader. Ja, en, ja. Uh, en dus daarin ook een poppetje gebruikt. Ja. In de vorm van muisjes, ja. om dat te kunnen vertellen. Want zijn vader kon er eigenlijk niet over praten. Ja. Dus dan, dan heeft Strip bijna een soort een uh, louterende functie gekregen. Ja, Ik heb ook de tweede aflevering al mogen zien. Uh, uh, je bezoekt daarin een uh, stripbeurs in uh, San Diego in de Verenigde Staten. De Comic Con. En dat is echt, ik vind het mooi het moment dat je voor de deur staat daar... dan moet je dan luisteren, wie voor hebt. Hier in San Diego vindt jaarlijks het grootste stripfestival ter wereld plaats. De Comic Con. En ik ben er ook overal pers en overal weirdo's verkleed als een superheld. Als je iets wil weten van superheldenstrips, dan moet je hier zijn... Voor mij de allereerste keer. Ik ben super benieuwd. Ja, super, super benieuwd over die zwaar enthousiast, hè? Ja, ja ik was toch heel erg enthousiast. Als je loopt er rond en je ziet dus iedereen als Spiderman en als Superman. En ze hebben echt hele grote dikke buiken en dat is, dat is bijzonder. Ja. Maar ondertussen eh, weet je ook dat daar in Amerika het een heel ander spel is geworden. Het gaat daar om bijvoorbeeld films die miljarden opleveren. Die worden daar gepresteerd. Ook strips die waanzinnig van geld kosten ook, hè? Nou ja, dat zijn, die, die, er zijn daar wat van die albums en van die oude comics... die dan weet je, voor een miljoen verkocht worden. Ja. En ik spreek ook een met de, de eigenaar die dat verkocht heeft... van de, de actioncomic die... Ja, anderhalf miljoen heeft ze opgeleverd. En Dat doe ik dan in New York. Dat is heel erg leuk, want die is heel enthousiast. Heel erg marketinggericht. Ja. Het grappige is daar bij die Comic Con... met wie je ook praat, iedereen begint tegen te praten. Alsof, jij, uh, ja, alsof zij zelf die superster zijn. Ze, ze vertellen het heel makkelijk allemaal. Ja. En uh, ja, het is daar, het is, Wat ik vertelde, ik, ik sprak ook met een uh, tekenaar van Batman... En toen vroeg ik aan hem van, ja, maar uh, hoe zit het nou? En toen zei hij van, ja, op dit moment zijn in feite die superhelde strips die we maken... een beetje nog duurbetaalde folders voor de films die zo ontzettend veel mm. geld opleveren. Mm. En uh, van of camera, van wat verdien je nou eigenlijk mee? Dus ja, dat weet ik niet. Dat, dat doet mijn vrouw allemaal. Hij is gewoon echt gewoon met ja, tekenen ja, bezig. Ja, ja. Het zijn ook superhelden daar, die tekenaars. Die zitten daar aan de tafels. So je moet uren in de rij staan om een handtekening op te nemen. In Japan is dat nog veel erger. Ja? De manga-tekenaars manga durven niet in beeld te komen, Aha. want daar zijn supersterren. Echt gewoon uh, ja. zoals tegenwoordig uh, grote acteurs in, uh, in de Europese landen dat zijn. Wat, wat, wat, wat, wat uh, hoe heet het? tekenen wij daar dan uh, uh, schamel tegen af hier in Nederland? Nederland of? Ja, ja nou, gelukkig wel. Ja. Ja, is dat zo? Want je, hebt, je, je doet altijd je ontzettend je best om de, de strip uh, te promoten in Nederland. Maar ja, het, het uh, wil niet echt lukken, lijkt het. Maar dan. wel de strip, maar niet zozeer de tekenaars. Weet je, laten, laten vooral die tekenaars op een zolderkamertje ja. uh, die mooie dingen maken. Ja. Uh, ja. Uh, op het moment dat ze zelf in belangstelling gaan staan, zoals ik, uh -huh. met zo'n TV-programma, dan uh, yeah. wordt het al een stuk minder interessant. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, want twee jaar geleden luidde je met uh, Hanko Kolk uh, de noodklok over, over de strip in Nederland, ja. dat die als kunstvorm dreigt te verdwijnen. Hè? Ja. Is, het, is het nog steeds zo dramatisch? Ik heb het gevoel dat het zelfs nog slechter is. Ja. ja, ja maar dit, dit programma is niet bedoeld om een promotie voor de strip te maken. Het is gewoon bedoeld om een heel leuk programma te maken. Nou, dat, is, programma dat is gelukt, ja. Waarin strips het onderwerp zijn, maar ja. er zijn... Nou ja, er is wel iets positiefs aan het verdwijnen van een soort kunstvorm. Namelijk dat heel veel dingen worden heel erg bepaald door de, de medie, door, uh, commercie. Mm -hmm. En de commercie dwingt je dan om een album te maken... dat een groot publiek bereikt, want anders kun je het niet, uh, niet uitgeven. Tegenwoordig is er een uh, tendens om bijvoorbeeld op internet dingen te maken... die heel mooi zijn... En voor een heel klein publiek. Ja. En dat levert eigenlijk hele leuke, interessante nieuwe dingen op. En okay. dat is eigenlijk gewoon een voordeel ervan. Dat is een mooi positief uh, einde van het gesprek, zou ik dan maar zeggen. Want overigens, ik vroeg me ineens af of het tenten ten, uh, kuifje. Door die film van Spielberg, waar ik zo met Daan over heb gepraat... Ja. denk je nou dat de, de verkoop van Kuif je dan ook ineens weer in de lift gaat? Ja, de gokken ze wel op. Ik heb gesproken ook met ja? de mensen van Hergé... hier ja? over een half jaar geleden, ook ja? voor de aflevering over Hergé. Uh -huh. En in feite een strip die al 30 jaar niet meer verschijnt... en daar moet je iets mee doen om daar weer geld mee te verdienen. Ja. En deze film is uh, wel de hoop dat dat in uh, Europa... weer de verkoop van nieuwe albums uh, stimuleert. Ha. Goed, nou we gaan, uh, we gaan kijken. Tenminste, ik kan het aanraden. De eerste twee heb ik gezien. Die vond ik ontzettend leuk. Vanavond te zien. De eerste om vijf over elf op Nederland 2. Uh, dankjewel, Jean-Marc. Nou, jij hè? Ja. Um, de 80 seconden. Wij geven elke week uh, een uh, talent de gelegenheid hier uh, 1 minuut en 20 seconden te vullen. Uh, nou, de gast van vandaag stond al op low Lens en Simon oog noemde zijn vorige dichtbundel een hermetisch een hermetisch huis met vreemde bewoners. En vandaag nemen we een kijkje in dat huis. De 80 seconden van Sander Koolwijk. Eerste gedicht, titelgedicht van de bundel De Patroon van het Huis. Ik ben de patroon van dit huis, wat ik verwacht ligt op een dienblad klaar. Er is niemand die het tot zich neemt, alleen een man zonder pyjama... die geen idee heeft hoe laat het is. Een ruis van buiten weet ik te voorkomen, mijn gezicht doet niet als zaken. Er is niets dat hier gezegd wordt en er is niets dat ik niet weet. In de hoek van de kamer, tussen schalen van een ei... is een huis hier gegroeid dat nu de trek voorbij gaat... De buik tegen het raam duwt en zeehonden geluiden maakt. In de tuin zet ik de messen aan. Wadden. Naast het oog dat de nacht lang over ons had gewaakt... stond je op je tenen, de armen gespreid... en je keek naar de kleuren van de vertrokken zee. Zo zag ik je graag, open voor verwondering... en met je hele lichaam schoonheid omzetten... in een stille glimlach en een schittering. Er zat een heel leven in je... Maar niemand zag het. En jij wist het niet. Om ons heen bouwden wijnen vogels schreeuwend nesten. De vossen kwamen dagen later meegevaren op een vlot. Legden ze bij Eb op natte poten de laatste meters af. Luister even naar het laatste seconde: ja. ah. Zonder Polwijk. Ja, mooi. Sander, ik begrijp het, jij, zou, jij zou al van de dichter kunnen leven. Is dat zo? Uh, ja. Mooi. Dat, is, dat hoor je niet vaak. Nou ja, als je maar uh, genoeg met bedrijven kunt communiceren in, in poëzie... Ah, dan, ah. Uh, wat, hoe, hoe doe je dat? Hoe communiceer je met bedrijven in poëzie? Dan heb ik wel, wel wat een en ander te danken aan bijvoorbeeld de Wereld Draait Door... die een, daar een snel dichter heeft zitten. En ik bijvoorbeeld ook een, uh, een dichter die uh, bij een congres... De, het congres af kan sluiten met een aantal gedichten... over het thema van het congres, over wat er vandaag gebeurd is. Ja, dat soort ja. dingen, ja. En, en, en ik begrijp je je ook een eigen energiebedrijf uh, Ja. <lacht> <lacht> nou, uh, ik, dat heb ik, mede, ik ben mede oprichter van uh, een energiebedrijf uh, Mene Energie. en We doen niks met consumenten of wel een beetje, maar vooral zakelijk. Ja, ja. Verder gaan we het niet over hebben, want dat vind ik een beetje buiten de orde, geloof ik. Het geeft een goed evenwicht tussen combinatie en zakelijk. Ja, tuurlijk. Het is ook heel inspirerend. De ene is 1 plus 1, 1, 1 is 2 1. en de andere is 1 plus 1 <laughs> is wat je opschrijft. Ja, nou fantastisch. De gedichtenbundel, de patroon van het huis, hij ligt hier op tafel, een mooie blauwe kaft. Die is op www.uitgeverij.holland.nl te bestellen. En heeft u iemand in huis die ook een talent in huis heeft... of heeft u zelf iets in huis, stuur een mailtje. We dat u hier dan volgende week 80 seconden mag vullen. opium.afro.nl. Dank wel. Dankjewel, je wel, We hebben uh, die drie cd's, weet u nog, gesigneerd en wel van de Kim Hoorweg en de Houdini's. Want dat was het uh, antwoord, uh, hoe heet de begeleidingsband van de Kim op die prachtige cd. Nou, die drie zijn uh, binnen een minuut uh, zijn ze al vertrokken. Ze zijn weg. Uh, de gelukkige winnaars Frans Kop uit Den Haag, meneer of mevrouw Remey en Hetty van Eyck uit Amsterdam. Gefeliciteerd, we sturen de gesigneerde cd met de veel liefs erop van Kim uh, naar jullie toe. Dan een uh, greep uit het cultuurnieuws van de afgelopen week. Opwinding in antiquaire kringen. Er komt namelijk een Boudewijn Buugprijs. De winnaar is de persoon die het meeste zijn best doet om het Anticaire boek onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. De in 2002 overleden schrijver en verzamelaar deed dat wekelijks met verven bij het programma Barend en van Dorp. U weet misschien nog wel, met die witte handschoentjes aan. En dan moet ik ook vertellen, daar wil ik iets over laten zien. Ik heb hier mijn doosje, daar maak ik mijn witte handschoentjes aan. Ja. Ik heb hier heb ik het tweede pamflet wat de VOC heeft uitgebracht. Zo klein begon het, met zijn heel klein, zielig pamfletje. Overal gratis internet en alle politieke gesprekken, hup, zo het net op. Daar staat de Piratenpartij in Berlijn voor. Met 15 zetels is deze nieuwe politieke partij in het lokale parlement gekomen. Duitse politieke piraten? Ja! Wat moet je je daar nou weer bij voorstellen? Ahoy, landratten en spits die lauscher! Euer staat, ahoy, ui, landrotten, spits de oren! De die Dagelijks de worden die jullie beroofd van jullie grootste schat. jullie computerdata. Eure data. Het Rijksmuseum in Amsterdam is aan een 126-jarige frustratie een einde gekomen. Er is namelijk eindelijk een goede belichting van de Nachtwacht. Al in 1885 waren mensen boos over het slechte licht. Philips heeft nu speciaal voor de schilderij een nieuwe ledlamp gemaakt. waardoor vooral beige en groen beter zijn te onderscheiden. En hoe goed de lamp is, hoort u van deze jonge kenner uit Amsterdam-Zuid. Ik heb hem nog nooit gezien, maar wel op platen. En op die platen was het echt veel donkerder en kon ik veel minder herkennen. Albert Einstein is een van de meest verdienende doden op aarde. Het gebruik van zijn naam voor bijvoorbeeld het Baby-Einstein-speelgoed. ...levert hem postuum miljoenen dollars op. De Forbes-lijst met overleden grootverdieners wordt aangevoerd door Michael Jackson met 170 miljoen dollar. Op nummer 3 staat Marilyn Monroe. Het grootste deel van het verdiende geld van de kinderloze ster... ...gaat naar de nabestaanden van haar acteercoach Lee Strasberg. Die kunnen dit jaar 27 miljoen euro verwachten. Poepoepidoo. Poepoepidoo, ja. Maar niet voor de nabestaanden van beroemdheden als Mozart en Bach... Die verschijnen namelijk nooit op dit soort lijstjes. 70 jaar na de dood van een artiest wordt het werk namelijk rechtenvrij. Er mag er gratis van alles mee worden gedaan. Zoals dit. Sorry. Ja, lekker hoor. Verkrachting van de klassieken. Goed, uh, straks uh, Bert Lubbers over de voorstelling Man of Moods... en uh, de films met uh, Dana Lintzen en de virtuele vitrine met Irma Bomer. nu eerst het nieuws van half vier met Marielle Hageman.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 Later werd Spijkers een van de eerste tv-koks van Nederland. Vorig jaar werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Kas Spijkers was al een paar jaar ziek, hij is 65 jaar geworden. En dat is nieuws op dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan een paar korte files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... twee kilometer bij Blarekum. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnek en Maarsbergen, drie... Op de A50 van arnhem naar ols 3 kilometer voorknopend Ewijk. En een wat langere file op de A76 van Heerlen naar Aken. Tussen de Duitse grens en Aken centrum, 6 kilometer. Het heeft te maken met werkzaamheden aan de Duitse A4. Dus verkeer richting Duitsland kan beter de grensovergang bij Vinlo nemen. En dan rijdt u over de A67 en de Duitse A61. Dit is opium. Ja, nog aan tafel. Uh, drie gasten. Dana Linsen zo dadelijk over de, de film. Uh, Bert Luppers over de voorstelling Men of Moots. Uh, Jean-Marc Vertol heeft u al gehoord over de serie Beeldverhaal... die vanavond van start gaat bij de VPRO-televisie. Ik wil jullie graag een uh, culturele tip vragen. Nog iets gezien, gehoord, gelezen... waarvan je zegt, dat, dat moet iedereen weten. Ja, Helmut Woudenberg, uh, ah, ubermens. Echt, echt geweldig. Dat, dat vertelt iets over jezelf. En je gaat dan, als je daar zit te kijken... Het, het, het gaat over Hitler. Mm -hmm. Maar ja, ik vond het ongelooflijk. Uh, ja. Echt anderhalf uur uh, zitten nadenken, zitten voelen. Dat, hé, wie ben ik eigenlijk? Gaat ja. het ook over het, het, het verleden van de, de vader van, de, van Ja, de dat woord? komt er ook in voor. Ja, ja. Komt allerlei, maar het, is niet, het, is, het woord Hitler valt bijvoorbeeld niet. Mm. Zelfs het woord Jood valt bijna niet. In ieder geval, het eerste deel bijvoorbeeld gaat alleen maar over de, het gedachtegoed van Hitler. Heeft hij bijna mijn kamp uh, geparafraseerd. Mm. Maar je gaat met hem mee. Je gaat op een gegeven moment denken van, ja, maar dit klopt. En dan denk je, nee, dit kan niet kloppen, het klopt niet. En je snapt jezelf op een gegeven moment niet meer. Oké, okay, een... Ubermensch van uh, Helmut de Ja, echt het kijken waard. Bert, Bert nou, Ik Lubbers? ben zo druk bezig dat ik uh, niet iets kan zeggen waar ik uh, naartoe ben geweest. Maar ik wil heel graag naar de nieuwe voorstelling van Theater Artemis hm? uit Den Bosch. Uh, Portrait van Dorian Gray, Oscar Wilde. Daar ben ik erg benieuwd naar. Vanavond in Arnhem zag ik... En binnenkort uh, in uh, Bellevue hier in Amsterdam. Oké, okay, dankjewel. Daarna, jij behalve die drie films nog iets anders? Een andere film. En ik noem meteen de datum, want hij draait maar één keer in Nederland. Oh. 19 november in de Melkweg. Uh, The Ballad of Genesis and Lady J een uh, portret van uh, Genesis P. orridge ooit bekend als de frontman van Throbbing Crystal en Psychic TV. Maar dit is eigenlijk zijn liefdesverhaal met zijn partner... die zich allebei via plastische chirurgie... tot een soort derde tussenmens hebben laten ombouwen. En dat klinkt heel weird en dat is het ook. Maar het is Bekijk. ook heel, heel mooi en funky en romantisch. November, 19, 19, november. 19 november. In de Melkweg. Goed, dankjewel. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week. Ik ben Irma Boom, boekontwerper. Ik heb voor de virtuele vitrine een boek uitgekozen natuurlijk uit mijn uh, eigen bibliotheek. Het is het allermooiste boek wat ik heb. Het is het boek van mijn uh, lievelingskunstenaar. Ik heb er een paar, maar Elsworth Kelly, de beeldhouwer en schilder uit Amerika, is wel een van de topfavorieten. En het bijzondere van dit boek is, het is een groot, zwaar boek met uh, zwart-wit uh, afbeeldingen erin en kleuren. Dat de zwart-wit afbeeldingen zijn uh, gedrukt in kopergasturen. Dus dat is een hele mooie uh, druktechniek die heel zwart is. En er zijn uh, dus de kleurenafbeeldingen die zijn ingeplakt. En dat is, uh, dat is fascinerend. Um, elke pagina is fascinerend. Hier heb ik nog een, een, uh, een, een dubbele pagina met groen, zwart, rood en blauw. En de twee middelste kleuren die wippen op. En daardoor heb je eigenlijk ook weer een, een uh, sculptuur. Ik gaf een lezing op, uh, op het Walker Art Center in Minneapolis. Maar altijd als ik naar een instituut of naar een museum ga, ga ik naar de bibliotheek. En ik zoek altijd naar boeken van Ellsworth Kelly. Ik verzamel ze die, die uh, bibliothekeresse zag wij uh, bladeren in dit boek... en maar lezen en kijken en foto's nemen. En op een gegeven moment zei ze uh, tegen mij... This, this book is waiting for you. Wat doet ze daar nou mee? This book is waiting for you. Toen zei ze, you can take it. Ik zei, nee, dat, uh, dat ga ik echt niet doen. Zo'n mooi boek, dat moet een enorm kostbaar boek zijn. Toen zei ze, ach, we hebben er twee in de bibliotheek. En deze ene... Die ligt daar voor jou. Ik heb nog nooit iemand zo uh, belangstellend in dat boek zien bladeren. En, en twee is gewoon één te veel. En die ene is voor jou. Toen zei ik van nou, ik wil, ik wil iets ruilen. En toen zei ze: dan zou ik het mooi vinden als je een van je dierbaarste en mooiste boeken aan mij stuurt. Dus dat heb ik gedaan. Dus het is een ongelofelijke ruil. En uh, ik denk dat ik beter af ben dan zij, maar. Toen ze mijn boek ontving, zei ze: we hadden geen betere ruil kunnen doen. Dus dat was echt een fantastische, fantastische ervaring. Dit, dit boek is het allermooiste ja, uit mijn verzameling boeken, en dat zijn er heel erg veel. En ik vind het, het is nummer één uit mijn verzameling, en uh, ik denk voor de virtuele vitrine, daarom draag ik het ook uh, voor. Uh, ik denk alles wat ik tot nu toe heb gezien heb. Boom was dat. En uh, ja, als u dat boek wilt zien over Elsport Kelly, dan kunt u het zien op onze site: opium.avou.nl. Daar staat het filmpje. Ook op onze Facebookpagina en op YouTube. Okay.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 Met uh, Dana Lins, de hoogste top en de diepste dal. Ik weet ben niet of we beginnen op een hoge top of op een, in een diepdal? Dan laten we altijd eerst op een hoge top, dan naar een diep dal... en dan weer naar een hoge top. Dat oh, lijkt me zo'n beetje je. de beweging van het leven. Ten ten, The Secret of the Unicorn van Steven Spielberg. Die Oftewel zich... gewoon Kuifje in het Geheim van de Eenhoorn. Want ja. uh, zo kennen wij toch. Dat kuifje kuifje ja. is kuifje en volgens mij kan hij niet, niet beter heten dan in de, in de Nederlandse taal. En dan moeten we niet alleen zeggen van Steven Spielberg... maar van Steven Spielberg en Peter Jackson. Want ook al heeft Peter Jackson uh, niet uh, echt geregisseerd. Alhoewel, volgens mij heeft hij één... Uh, zeeslagscène heeft hij geregisseerd als uh, second unit regisseur. Uh -huh. Maar ze hebben wel heel nauw samengewerkt. En ik vind ook dat je dat uh, kan zien. de Peter familie... Jackson, man van Lord, de of, man the man of, van Lord of the Rings. Yeah. Dus de familiefilmer Spielberg en de toch iets uh, naar wat meer uh, subversie neigende uh, Peter Jackson. En dat maakt de film zo leuk, want hij is uh, breed en toegankelijk en ook af en toe een beetje braaf en zoetsappig, maar dat is Kuifje ook. En dan op andere momenten uh, zie je daar de hand van een auteur ja, heb je wel het idee dat je naar, naar Kuifje aan het kijken bent? Of? Ja, het is best lastig. Ja. Want wat ik ook al had opgeschreven, en beter dan dat kan ik het eigenlijk niet zeggen... Kuifje is een beetje een soort oude liefde. Daar heb je heel veel mee meegemaakt. Daar heb je mee in bed gelegen ja. en dan opeens staat hij voor je... en dan is hij wat ouder en wat dikker en wat echter dan echt geworden. En een beetje zo niet meer in, ja. hoe hij in je herinnering want de was. Want eerdere versies van, van, van echt verfilmde Kuifjes, dat was niet om aan te zien. Nou ja, er zijn een aantal gewoon echte ja. uh, 2D-animaties geweest. Mm -hmm. En er is een Franse uh, die. film geweest, maar dat is nu weer bijna camp. Dus dat is, dat is leuk om te zien. <laughs> maar goed, deze film is 3D-animatie door echte acteurs ingespeeld... via zo'n motion-capture-systeem... waar acteurs worden behangen met uh, elektroden... zodat alle bewegingen op hun ja. bewegingen zijn ja. gebaseerd. Dus het komt heel erg dicht bij, ja. uh, bij menselijke figuren. En bij sommige personages werkt dat beter dan, dan bij anderen. En Kuifje is typisch zo'n soort held. Die moet eigenlijk niet te fysiek zijn. Dus bij Kuifje had ik best een probleem. Ook al met het zien van de trailer... en het zien van de plaatjes. Want dat wil je niet, want dat is dan niet jouw Kuifje. Maar zo ja. erg mag je je dat natuurlijk ook niet toe-eigenen. Ja. En dan tegelijkertijd op andere momenten... vind ik het weer heel erg mooi gedaan. Dan rent hij echt in een, soort, in een soort Kees... de jongenachtige zwembadpas door de straten. En dan zijn dat precies die bewegingen. Ja, ik zit het ook al een soort beetje onhandig voor te doen. Hier, ah, was uh, het, was het bij dat bij televisie dit? Ja. Hoe je dit ziet nou ja, ja, je in, die, in die strips. Ja, nou ja, dat wat zegt in... je Jean-Marc? Ah, je miste van de kringeltjes erachter. Uh, ik heb de film ook gezien, ik vond het geweldig. Hoor. Echt een, een supergoeie film. Maar ja. wat jij zegt, dat herken ik ook wel. Dat je dan die strip... Uh, sterretjes, stripbeeldverhaaltjes, uh, dingetjes erachter uh, misten. Ja, ja. Dus dat, en ik denk dat, dat met Kuifje is het lastig. Maar goed, die wordt nu gespeeld door Jamie Bell... en het was eerst een jongere acteur... en het was allemaal vast beter geweest. Maar dat maakt niet uit. We houden het toch van, want het is Kuifje. Ja. Maar waar het bijvoorbeeld heel erg leuk is... is met, uh, met Heddle, Kapitein Haddock en met Bobby. Dat gaat verder dan de boeken. Die gaan allerlei complotten met elkaar aan... waar veel sterke drank aan te pas komt. En dan zie je dat je als filmmaker iets kan toevoegen... aan een Verhaal wat toch nog in de geest ja. van het verhaal is. En dan een soort onderliggend lijntje wordt waar je want, enorm Want Bobby, veel de bij hond, heeft hij heeft ook tekst, zoals in de strip? Bobby, de hond heeft geen tekst. Nee. Um, maar hij is wel heel erg een, een karakter nee. uh, in die zin, uh, nou ja je, en je, kunt je, meer, je kunt natuurlijk ook meer doen met film dan in ja. strip, dus je, hoeft, je kan een hond iets laten doen wat je niet hoeft te, hoeft te horen. Een aanrader hè? hoor ik. Ja, absoluut een ja. aanrader. Jij ook, Jean-Marc? Ja, ja, je moet ik zeker zien. Ja. Ga je hem een keer zien, Bert? Ja, lijkt me, ja. Eh, fantastisch ook om te kijken hoe, hoe, hoe dat, die techniek ook een beetje... Ja, maar en ja, ja, dat precies, is ook heel, ja. Ja, voor mij dat dat natuurlijk is... toekomstmuziek. muziek. Ja, ja, ja binnenkort Bert uh, Lubbers, uh, de movie. Zeg, één, dan de tweede ja. De hele ontvoering van Maarten Treur niet al, en, al even Daar uit. Er is, is al heel veel, veel over, over, te, over ja. te doen geweest. En Het is steeds maar gegaan over. mag dat zo'n echt waar gebeurd verhaal naar je hand zetten als filmmaker? Wat vind jij? Nou, van mij mag alles, want uh, film is gewoon een autonome kunstvorm. En het wordt alleen maar interessanter als makers een visie op een onderwerp uh, ontwikkelen. Eigenlijk uh -huh. net wat jij net zei Samen, over dat Ubermensch. Ja. Uh, Uber maar bij deze film is dat gewoon, denk ik, niet gelukt. Heel erg jammer, want zowel uh, regisseur Maarten Treur niet... als scenario-schrijver Kees van Beinem hebben toch in het verleden laten zien... dat ze heel goed een visie op iets kunnen uh, ontwikkelen. En bij deze film... Ik zat te kijken en ik dacht, waar gaat deze film over? Want hij heeft eigenlijk niet eens een echte hoofdpersoon. Hm. Hij heet dan wel de Heineken-ontvoering... maar Heineken wordt pas in het tweede deel van de film belangrijk. En dan gaat hij ook nog wel over de wording van een crimineel. Ja. Maar die wordt af... alleen maar een crimineel... omdat iemand boe tegen hem heeft gezegd... zodat wow. hij dan later <laughs> ook boe tegen iemand kan zeggen. En volgens mij zijn er interessantere, wat dan ook... want het hoeft niet eens allemaal psychologisch uitgelegd te worden... maar er zijn er interessantere manieren om gevaar voelbaar te maken. Ja. En de grote luxe die je hebt... het grootste gedeelte van de film speelt zich af in een container... dus niemand weet wat zich daar heeft afgespeeld. Dus Tot laat, vrijheid. laat je fantasie daarop los en ja. ga via de fantasie misschien iets echt invoelbaar maken. Hm. Zowel bij een toeschouwer dat je weet hoe het is om gevangen te zitten... maar misschien ook wel dat je als toeschouwer denkt... oh ja, ik zou ook misschien wel iemand ergens kunnen opsluiten. Zoiets. Hm. Al dat soort dingen, uh, daar, uh, daar raakt die film niet eens aan. Twee sterren, één, Ja, drie twee, sterren, twee sterren zijn ook weer zo ja, flauw eigenlijk. Om een idee te geven. Ja, in het geval van Heineken met sterren is nog best wel leuk. Oh ja, dat is waar, ja. maar drie worden het er zeker niet. Goed, dan de laatste drive van regisseur Nicolaas Winding. Winding Reffen en deze regisseur, nou, heel, dat vind ik nou typisch een voorbeeld van een film... die alles doet wat de Heineken ontvoering had kunnen doen. Maar het blijft een beetje hypothetisch. Is het eigenlijk een uh, autorace film? Een ja. misdaadverhaal gaat over over iemand die uh, overdag stuntman is en s'avonds uh, courier voor uh, bankovervallers. En deze film die legt niets uit. Dus je, je ziet alleen maar uh, acteur Ryan Gosling achter het stuur van een auto zitten... en door hoe het is gefilmd, door het licht, door de muziek, door een soort enorme... want autofilms zijn altijd snel, want er moet natuurlijk enorm gereest... en spinnende wielen en alles in voorkomen. Mm -hmm. Maar deze film die, die vertraagt dat en die geeft eigenlijk de sloomheid en de eentonigheid van het achter de stuur zitten weer. Maar daardoor, omdat er niets gebeurt... en natuurlijk toch heel veel... want er moet ook nog een bankoverval... en een buurmeisje gered en de gewone zaken... krijg je een enorm beklemd gevoel... van het kijken naar die jongen. Dan, dat word je. Zo iemand daar voor je. Totaal mee. Dus die wel. Vier, vijf, zes, zeven, zes, zeven sterren. sterren, Zo, nou zeg dan geef ik. Dan vat ik het nog even samen. Ten-ten, de kuifje het geheim van de eenhoorn en de Heineken Die zijn al in de bioscoop te zien. En de film Drive draait ze nog volgende week in de bioscopen. Daarna dank je wel. Graag tot de volgende keer. Dit is Opium. Ik ga het zo met, uh, met Bert Luppers hebben over de, de voorstelling Man of Moods. Maar het mooie is, er zit heel veel. Het is een muziektheatervoorstelling. Er zit ook muziek in die voorstelling. Dat lijkt me dan ook logisch. En twee van de muzikanten zijn hier: Erik van der Horst en Victor Griffioen. Die spelen nu Man of Moods. Heren, gaat uw gang. Old Samuels went blind when he was 47. 47 years of age And the sun didn't shine or that old sun didn't shine Yes, he's going down that road one more time Poor boy Going down the road one more time He is the man The man of moods, the man of mood walking on the right side of the street without any light in his eyes, finding his way into the dark playing. Yes, he's going down that road one more time Boy boy Going down the road one more time He is the man Mooi extra muziek die je nog eens mooi bij krijgt hier in Opium... bij de aanvraag op Radio 1. Uh, dit is uh, Man of Moods, uh, uit die voorstelling dus. Het grappige is dat uh, het leven is geen musical, verzucht het <laughs> type van uh, Bert Luppers... In die, in die voorstelling, de tragische antiheld Sammy. Of Sammy. Uh, uh, maar Erik, uh, uh, jij maakt uh, samen met uh, Victor deel uit van de C-list. Je ja. bent ben die, die onder andere voor Orkater uh, regelmatig voorstellingen uitgemaakt. Ja, uh, heb jij net als Bert nou ook het boek gelezen om dit te kunnen maken, deze muziek? Of, uh? Uh, ja, ja nou, uh, Dat is net als Bert. We, we, Victor en ik zijn allebei ook acteur in deze voorstelling. Ja. Dus uh, uiteraard ga je dan ook het boek lezen. Maar er valt heel veel inspiratie hier. Uh, uit de haal van inspiratie. Uh, Bert en uh, Tom Struijf die hebben uh, de tekst samengesteld voor uh -huh. dit nummer. Yeah. Bijvoorbeeld, en dat is allemaal uh, uit het boek. Ja, yeah. zijn echt gewoon letterlijk zin uit het boek. En ja, het geeft een hele grimmige, snelle sfeer, dat boek. Je hebt heel gauw een indruk van hoe het beeld kan zijn... en hoe de muziek kan zijn, hoe fragmentarisch dat kan zijn. Of hoe verknipt. Het schreef zichzelf. Ja, en dat helpt wel. Als je het boek hebt gelezen, dan kan je dat inderdaad wel proberen te vertalen naar muziek. Ja, dat voortdurend wisselen tussen de rol van muzikant en van acteur... dat lijkt mij ingewikkeld. Uh, ja, nou ja, god, we, we zijn niet anders gewend tegenwoordig. Dus wat dat betreft. Nou ja, god. Dat klinkt een beetje. <lacht> uh, nou ja, Fik en ik en Casper houdt de, ja. de deze voorstelling niet bij. Wij doen dit nu zes jaar met z'n dus En dat is wel onze specialiteit aan het worden: om juist dat te doen. Ja. De vorige voorstelling ook, Huis van de Stilte was dat, dat is juist enorm leuk. Dat je ja. eerst de nummers speelt. En dat is ook wat we proberen, om die twee in elkaar over te laten gaan. Muziektheater betekent muziek en theater echt in, in elkaar verweven, ja. verweven verwoven. Verwoft, ja. Hoe, hoe is dat voor jou, Bert, om, om, om met muzikanten te spelen? Ja, dat vind ik uh, ideaal, dat ja? vind ik zo heerlijk. Omdat muziek kan zo concreet zijn. He? Je, je, je, je, je, het is een sfeer, zo'n lied wat je net hoort, ja, dat is aan het eind van uh, de voorstelling... Maar ik, als ik het hoor, zit ik meteen in die emotie van het uh, eind van de voorstelling. De muziek raakt meteen. Aha. Trouwens, de, de, de teksten, inderdaad, die, uh, die komen dus uh, ja, uit de, het boek. Dat maar eerlijk, dat, uh, ja. dat heeft ook te maken met dat James Kelman, de schrijver van uh, uh, How Late It Was, How Late. Wat wij dan noemen Man of Moods in mm -hmm. onze bewerking. Um, de uh, liedjes in het boek verwerkt. He, dus het is niet zo dat wij de, uh, ja, uh, ik uh, de, te de liedjes van buitenaf uh, toevoegen. Nee, ze zitten geschreven, ze staan in het uh, origineel. Dus het is eigenlijk gewoon een musical boek. Nou, daarom. Mm. Ja. Nou, musical. musical niet, want nee, uh, nee, oh, onze, geen... onze hoofdfiguur die nee, zegt... Nee, ik nee. haat musical, want ja, het leven is geen musical. Ja, prachtig inderdaad. Het ja, levert ook hilariteit in de zaal op. Want het is gewoon leuk om te horen. Ik iets. hoorde het. Ja, ja. Wij zijn donderdag geweest kijken. Ik, ik heb uh, wat bezoekers na afloop van de voorstelling... naar hun reactie gevraagd. Even luisteren. Ik vond het een heel, heel indrukwekkend. Een uh, hele aparte manier. Want eigenlijk uh, zijn gedachten kwamen eigenlijk ten sprake. En uh, Het was eigenlijk een monoloog tegen ja, monoloog eigenlijk. Ik vond de voorstelling vooral heel erg puur. Je werd gewoon door zijn eenvoudigheid van emoties meegezogen in het verhaal. En dat was heel erg puur vond ik. Ik vond Bert heel goed. Heel knap. Knappe prestatie. Ik vond het wel een beetje lang. Nee, ik vond het wel goed. Ik vond het precies goed zo. Niet langer, niet korter. Het is precies goed. Is wel heel, ik vond het wel heel duidelijk een, een boekbewerking. Dus er zaten soms wat langere stukjes in die in een boek... ...iets makkelijker kan hebben omdat ze heel talig zijn dan in een voorstelling. Maar bij Vlagen was hij ook echt prachtig. Was daardoor ook, omdat je in zo'n gedachtenwereld komt die, die daarin werkt. Dus dat ja, vond ik wel mooi. Dus bij Vlagen fantastisch. En bij Vlagen dat je even dacht, zo, het is inderdaad wel literair, laten we zeggen. Maar ja, dat. Ik ben echt heel erg geraakt en ik ben er echt heel erg stil van. En ik heb zulke mooie dingen gezien dat er nu te veel in mijn hoofd zit... ...om dat allemaal te kunnen verwoorden nu op dit moment. Ja, echt een prachtige voorstelling. Ja. Dat is een quote waar je dan in feite natuurlijk heel weinig aan hebt. Want dan weet je nog niet wat iemand ervan vindt. Maar wel mooi dat, dat, dat, dat zo'n gedachte dus uh, na afloop van de voorstelling door je hoofd gaat. Van, ja. ik, ik moet er nog heel erg over nadenken. Ja, dat, ja. Uh, laat maar gebeuren. Ja. Jij zei over het einde dat je de, de emotie van het einde terugkomt als je die muziek hoort. Wat, ja. wat is die emotie? Nou, als acteur is dat voor mij gewoon ook een opluchting dat het erop zit. Nou, <lacht> nee, <lacht> nee, ik, dacht, ik dacht je het over je personage? Nee, nee, ik had het even over mezelf. Dat, <lacht> dat het gewoon, uh, ander, want is ja, het is zwaar. Nou ja... Ik speel met mijn ogen dicht, de hele voorstelling. En dat betekent dat ik ontzettend geconcentreerd ben... op wat er gebeurt om me heen. Wat uh, mijn tegenspelers doen. Maar ook uh, het, uh, wat het publiek doet. Ik, ik heb daar meer last van dan anders, moet ik eerlijk zeggen. Omdat als je met mijn ogen open speelt, kan ik er veel meer uh, een betekenis aan geven wat ik zie. En nu hoor ik het en denk ik... Uh, wat gebeurt er om me heen? Want je bent een acteur, of, ja, je bent acteur, ja, dat klopt. weten we. Nee, maar je bent een uh, personage, die Sammy, die, die ineens hij wordt wakker in een politiecel uh, en hij is blind. Ja, hij is uh, blind. En er schijnt dus iets gebeurd te zijn in die, in die politiecel. Ze hebben hem opgepakt. De politie, omdat hij uh, een van die agenten een klap heeft uh, verkocht. Uh, die politie neemt hem mee naar de cel. Ze willen hem ondervragen. Uh, ja, dat is allemaal... Uh, en daar is iets gebeurd. Maar dat zien we allemaal niet in de voorstelling. Nee, dat is nee. allemaal uh, informatie. Dat, is, dat, dat wordt gaandeweg... Wordt dat verteld. min of meer duidelijk ja. Wat, wat, ja. Er, wat er ja. is gebeurd? Want het, het werkt mij niet helemaal duidelijk... wat er nou wat er met is, die man aan de hand is. Het is. is ook niet helemaal duidelijk nee. natuurlijk. Hè? De politie heeft hem op, omge, opgepakt... omdat ze ook uh, een vriend van hem uh, uh, volgen. Ja. En ze denken dat hij hem uh, ontmoet heeft. En dat is niet zo. Nee. Maar... Ja. ja, die, die, die uh, bedoel, je, je ogen dicht houden, dat is misschien één ding. Maar je hebt zelfs een, een, een zwarte bril op die zij maar afgeplakt. Dus ja, je dus kunt achter, niet je eens. Nee, wat zien. ik zie echt niks. En dat, dat wil ik ook niet. Ik wil gewoon, uh, ik wil het echt in mijn hoofd uh, laten afspelen. Omdat, nou, wat ik ook hoor uh, uit de reacties, ja, je, je, je komt in, in, in, in, in het hoofd van die Sami. Ja. En de, daar spelen al die gedachten zich af. Het is echt een, een wervelwind van gedachten. Ik praat ook vrij re, redelijk snel. Veel herhalingen ook, hè? Veel herhalingen. Dat, dat is ook de, de, de, de poëtische kant van die taal, vind ik. Hè? James Kelman gebruikt die taal. Hij, hij uh, vertelt heel erg van, vanuit straattaal. Maar voegt daar zoveel dingen aan toe in muzikaliteit, in herhalingen. Dingen die terugkomen, waardoor je een, een ritme krijgt. Ja. Dat is best ja. pittig. Het, het, is, het is een opgewonden standje, deze Samuel. hij, hij ja, wil, wil met... geen hulp. Uh, Man of ambt... moeds, uh, ja. humeurig, ja. uh, kort lontje, uh, reageert niet adequaat... Uh, nee. Waardoor het niet echt een sympathiek type wordt. Vind je? Dat, nee, dat vind ik niet. Oh, nou, ik, ik, ik vind af ja, en toe wel behoorlijk dat irritant om, om, zelfs. Om, oh ja, nee, dat mag ook hoor. <laughs> maar ik, vind, ik, ik, ik hou wel van die man. Ja? Ik hou van alle uh, personages die ik moet verdedigen. Ja. En voor mij verdedig ik hem ja. niet voor Want, want wat, is, wat is het aantrekkelijk aan deze, Sammy, voor jou, uh, nou, qua omdat, karakter? Omdat het iemand is die probeert te overleven. Ik vind het heel prettig als mensen uh, in het leven staan... en, en het leven probeert te leiden, ondanks alle uh, tegenslagen. Mm -hmm. En dat overleven, dat, uh, dat vind ik uh, heel interessant in deze voorstelling. Een hedendaags uh, stuk ook, wat dat betreft. Ja, toch? Ja, nee, dat bedoel ik. Ik vraag ja. bevestiging. Of ja, dat in nee, nee, dat vind is. ik wel. Het is ja. iemand in een crisissituatie. Ja. En dat verbeeld je dan door uh, dat blind zijn. Mm. En hij komt in allerlei situaties waarin hij uh, niet serieus wordt uh, genomen. En mensen willen tegenwoordig serieus uh, worden genomen... Als er een politieke partij is die mensen tussen aan serieus neemt. Die krijgt dan ineens heel veel stemmen. Ja, we gaan straks uh, na vieren, onder andere met uh, Remy van Heugde... praten over de televisieserie Hoe Overleef ik? Uh, de verfilming van uh, het boek van Francine Omer. Daar speel jij ook een rol in. Ja. Is iets geheel anders. Dus ben, je, ben je een, een, een klasseleraar? Klopt. Kun je even, we hebben het er straks over, maar hoe, hoe was die ervaring? Ja, uh, hoe overleef ik? Gebaseerd op die van Sinome, uh, van Sinome verhalen. Ja. Ik heb twee dochters. Nou, dat, uh, dus die, die verhalen die waren bij ons thuis ook wel uh, lager op de boekenplank. Liggen er trouwens nog. Ja. En ik vond het heerlijk om, om, om zoiets te doen. Ja, voor mij is televisie en film een hele andere kant van mijn, van mijn werk. Hoor. Ik uh, moet je eerlijk zeggen, mijn liefde ligt bij het theater. Maar zoals uh, met, uh, met Remy was erg. Uh, Werk. En ook de nieuwe serie van de Varen, Overspel, vind ik ook uh, heel prettig om daar uh, nu de dingen te zien ja. die we gedaan hebben. Ja. Goed, uh, over mijn moed nog even tot en met uh, 13 november. Dus met die prachtige muziek uh, erbij van Erik en zijn uh, compane in uh, het OT-theater in Rotterdam. Een toert daarna tot en met 12 december. Dankjewel, Bert. Nou, jullie bedankt voor de aandacht. De aandacht. Ja. Ja. En uh, vanavond is beeldverhaal uh, bij de VPRO te zien met uh, Jean-Marc van Tol. Jij bedankt. Daarna bedankt voor de geweldige films. Straks na vier uur onder andere Jean-Pierre Gela over uh, het fotoboek Nederland en de Nederlanders. En uh, Remy van dus over hoe overleef ik. Tot zo. Opium. Averal Een berg in Nederland. Weet je hoeveel vrachtwagens daarvoor nodig zijn ongeveer? Een echte berg. Dan uh, heb je 1,8 uh, biljoen vrachtwagens nodig. 2000 meter hoog. <middels> Locatie Flevoland.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 E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl durft u het aan? Koffie, ik moet toch wachten op het laden van. Hey.